NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Landelijke politici moeten zich niet bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen, want lokale partijen weten veel beter wat er speelt. En bij gemeentelijke vacatures moet je anoniem kunnen solliciteren. Eens of juist oneens. Blijf luisteren naar het Lagerhuis zometeen in de nieuwsbv. Rusland neemt tegenmaatregelen tegen Groot-Brittannië. Dat en meer in het internationaal. Sofie Verhoeven. Na de Britse maatregelen tegen Rusland heeft het Kremlin nu besloten ook diplomaten uit te zetten. De Britse premier May stuurde gisteren 23 Russische diplomaten naar huis... dat ze Rusland verantwoordelijk houdt voor het vergiftigen... van de voormalige Russische dubbelspions Kripal en zijn dochter. Volgens Rusland is daar geen bewijs voor. Minister Lavrov noemt de beschuldigingen onacceptabel en onverantwoordelijk. Hij zegt dat nu ook Britse diplomaten worden uitgezet. Hoeveel is nog onbekend. Premier Rutte is blij dat Unilever zijn hoofdkantoor... volledig in Rotterdam gaat vestigen. Dat zei Rutte tegen verslaggever Oostveen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat is echt een van de grootste bedrijven die we hier hebben. Het ene grootste bedrijf van Nederland. Het tweede grootste bedrijf van Engeland. Dus heel goed nieuws. Wat is de betekenis van zo'n hoofdkantoor? Die is niet te onderschatten. Uh, uh, of niet te overschatten, sorry. Omdat uh, het hoofdkantoor niet alleen zelfwerkgelegenheid betekent... maar goed, die is meestal nog wel weer beperkt. Het gaat juist om wat er omheen zit. Op die hoofdkantoren neem je de besluiten over waar ga je hier... ...onderzoek doen, uh, waar gaat de reclame besteed worden, waar worden fabrieken gebouwd. Nou, die zullen dan vaak eerder in het land zijn waar je zit dan in andere landen. Niet altijd, maar dat helpt. Maar er zit ook een hele toeleveringsindustrie omheen. Ook midden- en kleinbedrijfbanen. Uh, mensen die, uh, ja, op het, uit juridisch advies, financieel advies, noem maar op. Dus die ziet het ook met het EMA, dat medicijnagentschap naar Nederland. Dat helpt. En ja, dat is voor het... Denk ik voor de uitstraling van Nederland, dat wij hier een paar van de allergrootste ondernemingen van de wereld gevestigd hebben. Shell, Unilever, Philips, Axo. Ja, dat maakt ons natuurlijk toch tot een, tot een, tot een bijzonder land.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 Maar betwijfelt of dit extra werkgelegenheid oplevert. En zo ja, hoeveel. De meldkamers van de politie krijgen een update. Het mag nooit meer voorkomen dat iemand die 112 belt... geen gehoor krijgt omdat de meldkamer te druk is. Bellers worden straks automatisch doorverbonden... met een andere meldkamer, desnoods aan de andere kant van het land. De ministers Grapperhaus en Bruins gaan daar een wetsvoorstel over indienen. Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP legt uit waarom dat nodig is. Op dit moment is het zo geregeld dat meldkamers verbonden zijn aan veiligheidsregio's. En op het moment dat je de scherms overschrijdend aan die veiligheidsregio's wil doen, dan moet je een aantal dingen wettelijk veranderen. En dit is er eentje van. Um, en dat is inderdaad voor een deel een technisch ding. Maar aan de andere kant moet je ook daarna direct verbinding hebben weer met de eenheid waar het incident was. Waardoor politiemensen die daar natuurlijk werken, uh, dat gaan doen wat nodig is. En er komt dus wel echt iets meer bekijken dan alleen techniek.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 Bij een aanrijding tussen een trein en een auto bij het Drentse Echte is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde op een overweg. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is gestremd. De Duitse ambulance in Isselburg is in een half jaar tijd ruim 50 keer uitgerukt om Nederlanders in nood te helpen. Sinds vorig jaar kan de meldkamer in de oostachterhoek bij reizen van proef ook een Duitse ambulance sturen naar een spoedgeval als de aanrijdtijd daardoor korter is.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 Het onderzoek van het Radboud UMC blijkt dat patiënten last blijven houden van onder meer vermoeidheidsklachten. Bij sommige mensen is het een chronische ziekte die steeds erger wordt, zegt deze onderzoekster. Je ziet natuurlijk dat deze mensen door hun klachten eigenlijk in heel veel aspecten van hun leven geraakt worden. Zowel uh, dat ze vaak hun baan kwijtraken, dat er financiële achteruitgang komt, soms zelfs relatieproblemen. Dus dat is een, heeft een enorme impact op veel patiënten. Waarom is het zo moeilijk om die mensen met die zware vermoeidheidsverschijnselen te helpen. Daar is geen medicijn voor. Nee, we hebben gekeken of we bijvoorbeeld die mensen zouden mensen met QVS... zouden kunnen behandelen met een antibioticum. Maar nou, Dat had helaas geen enkel effect, dus dat, dat moeten we niet doen. Daarnaast is de enige behandeling waarvan wat effect is aangetoond... is cognitieve gedragstherapie. Maar we weten ook dat dat lang niet bij iedereen effectief is. Dus het is eigenlijk gewoon moeilijk te behandelen? Dat is het zeker. Q-course verspreiden zich tussen 2007 en 2010 via een geitenboerderij in Noord-Brabant. Er zijn in Nederland rond de 4400 ziektegevallen bekend. 74 mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden.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 Aan Rotterdam Zuid. Ja, dat, dat doet mij heel erg goed. Naast Rotterdam Zuid krijgen ook Zeeland, Eindhoven en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geld van het kabinet. En we hebben nog een uh, laatste extra bericht. De broers Admilson en Marcos R. hebben levenslang gekregen voor het plegen van drie roofmoorden. De broers uit Hogeveen hebben volgens het gerechtshof in 2012 een man uit Dwingelo met een vuurwapen gedood. Een half jaar later wurgden de twee een bejaard echtpaar uit Exlo in hun woning. De rechtbank in Assen kwam drie jaar geleden tot celstraffen van 30 jaar plus TBS. En het gerechtshof heeft daar nu dus de maximale straf van gemaakt, levenslang. Het weer dan nog. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe. Alleen in het noordoosten blijft het de hele dag droog en zonnig. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen wordt het kouder en kan de regen overgaan in natte sneeuw en later sneeuw. Uit referenda spreekt minachting voor de kiezer. We hebben toch een parlement gekozen? Zometeen het Lagerhuis op campagne in de Nieuws -PV. 100% veiligheid bestaat niet. Daar kun je heel hard over schreeuwen. Of je geeft onze veiligheidsdiensten wat ze nodig hebben om onze buurten veilig te houden. Gelukkig kun je kiezen. Kies VVD. Kies voor Doen. Veel gemeenten gaan uit van een te hoge WOZ-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar Bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters per direct geopend. Profiteer van fantastische openingsactie. Bezoeken Stella E-Bike Testcenter. Nu ook bij jou in de buurt. Speksavers hormite 5. Ja, maar Speksevers is een opticien die hoort Stella erbij verkoopt.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 En Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Goedemiddag, van lange slungel tot olympisch goudwinnaar. Volleyballer Bas van der Goor is zometeen mijn gast. Hij won niet alleen vele prijzen, maar overwon ook vele ziektes. Ik praat zo meteen uitgebreid met hem na half twee. Maar nu eerst. De Nieuws BV presenteert Het Lagerhuis. Goedemiddag vanuit de kelder van het Wiener van voor het Lagerhuis. Vijf beters uit alle hoeken van het land staan klaar om de discussie aan te gaan en drie keer raden waar het over gaat. Jawel, de gemeenteraadsverkiezingen. Onze debaters die weten er alles van, want zij zitten in de lokale politiek. Ik stel ze direct even uh, aan u voor. Allereerst Fonda Sala, D66 Den Haag. Uh, Nico van Hoogdalem, VVD Te Katwijk. Karin Walters, Hart voor Hilversum. Joey van Aken. Partij van de Arbeid Bergen op Zoom. En Fred Gerritsen van Democraten nu uit Almelo. De geheel neutrale Francisco van Jolen is er gelukkig ook... om de boel een beetje in de gaten te houden. En ook deze keer trappen we met jou af. Want wij hebben deze gemeenteraadsleden natuurlijk gevonden... om te discussiëren. Maar het was lastig, hoor, want de landelijke politici... Buma, Rutte, Pechtold... ze wilden allemaal het liefst zelf achter de microfoon staan. Zoals iedere week hier... Hè? Ja. Precies, zoals, daarom luidt voor jou de stelling... landelijke kopstukken moeten zich niet... met de gemeenteraadsverkiezingen bemoeien. Ja, ik ben allereerst blij dat we ook twee lokale partijen hebben... Democraten Nu en Hartveelversum. Dat. Dat, ja. dat er niet alleen maar landelijke partijen staan. Ik vind ook wel dat de landelijke kopstukken... zich nogal een beetje af en toe gedragen als wethouder hacking. He, voortdurend in beeld <laughs> als het over lokale dingen gaat. Terwijl ze daar niet over gaan. Dat komt ook een beetje doordat de media een BR-verslaving hebben. Dus alleen maar bekende koppen willen hebben. En dan niet van Democraten Nu, want als mensen dat nu niet kennen... Dus ik zou zeggen, euh, ze mogen wel meedoen... want als politici zich er ergens niet mee bemoeien... moet je je pas echt zorgen gaan maken... maar wel een beetje minder wethouderhekking. Oh, heel goed, maar jullie mogen er ook even mee Nou, Ik, hè, ik denk dat het ja, wel vreed. een hele goede opmerking is. Kijk, lo lokaal is lokaal en landelijk is landelijk. Laten we bij elkaar eens ophouden met dat gezeuren... en dat gestuiten van de landelijke politiek. Elke stad heeft zijn eigen issues, zijn eigen dingen, zijn eigen problemen. En die moeten we met elkaar opgelossen. Get dus, gaat voor landelijk opgelossen. Get gaat landelijk. Nico wil ook wat proberen te zeggen. Nico van de VVD, oh, ja. Nou, zoals je ziet, ik ben vandaag in mijn Rutte Loek. Dus ook lokaal is Rutte aanwezig. En zelfs vandaag hier in deze kleine, dit kleine studiootje. Karin, ik hoorde jou net ook al van uh, Hart voor Hilversum. Wat vind jij daarvan? Uh, ja, wij vinden dat helemaal niet nodig, die landelijke kopstukken. Er komt Rutte komt naar Hilversum, hoezo? Wij merken dat uh, de inwoners vooral willen weten... wat heeft die VVD Hilversum nou gedaan en wat gaan ze doen? Hart voor Hilversum besteedt heel veel tijd... om dat op Facebook, Instagram en via flyers uit te leggen. En dat is wat mensen willen horen. Jo, jij bent van de Partij van de Arbeid. Jij wil zeker ook liever niet dat jouw partij partijtop langskomt. Laat ze maar komen. Laat ze maar lekker komen. De koffie staat klaar ook lokale partijen vragen. Waar blijven jullie landelijke kopstukken? Wanneer gaan we de kerncentrale in doel sluiten? Wanneer pakken we die drugscriminaliteit aan? Want dat zijn niet alleen lokale issues... maar die gaan zelfs over de grens naar ah, België. Ah, joh, laten we nou even zijn. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je lokaal kunt regelen. Die moet je lokaal gaan regelen. Wat landelijk geregeld wordt, ga je, ga je in jouw eigen stad niet over. Dus wij moeten gewoon zorgen, lokaal zorgen... Op de, dat je de dingen daar al op die lokaal gelden. En hou je nou eens op met die mensen ja, maar uit de landen. Nee, even, even, ik wil ook even Vonda horen, want Vonda ja. is helemaal uit Den Haag... en daarna is het landelijk politiek maar jij bent van de lokale Haagse politiek voor d 66 wat vind jij ervan ja, ik ben zelf uh, ooit lid geworden... juist omdat uh, ik een brief heb geschreven aan de wethouder. Ik weet bijvoorbeeld dat, we, dat die wethouder is nu minister van, uh, van Onderwijs... en ik weet dat onze minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven... die weet dondersgoed wat er in Transvaal gebeurt. Uh, tuurlijk, lokaal moet je overlaten aan de lokale d ers want wij zijn ook gewoon geworteld in Den Haag. Maar dat ze weten wat er speelt in een stad als Almelo of als Den Haag... dat is alleen maar mooi meegenomen. Weet de gewoon je raakt, dat moet de allemaal Jij denkt ja. er anders over. Nou ja, goed, ik weet er alles over. Laten we gewoon eerlijk zijn. Landelijke politiek hoort niet bij ons huisje. Heel simpel. Lokaal regel je het, je geeft er zelf ook al aan, vandaar... is dat moet je lokaal regelen. En daar sta je voor. En daar ben je mee bezig. En de minister zit nou om Den Haag... En de lokale Lokaal En Steeds lokale politiebeleid. De lokale Dat is niet voor niks. Ja, Patrick, weet je wat? Ik, ik zit hier te kijken en hier staat voor Hilversum naast me. Dat is met een T, dat is plaatselijk. En met een D is het landelijk. <lacht> Dankjewel, we gaan naar de stellingen. het. Lagerhuis. Zoals je ziet, honderden sollicitatiebrieven. En een aantal keer dat ik op gesprek ben uitgenodigd, is op één hand te tellen. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het door mijn achternaam of door mijn naam überhaupt kwam. Mijn ouders hebben me ooit vol trots mijn naam gegeven. En vervolgens kom ik daardoor slecht minder snel aan een baan. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet leuk. Echt niet. Dat lijkt mij ook beroerd. En dat waren trouwens uh, Moerad en Kouter die we hoorden. Zij solliciteerden zich helemaal suf. En het lijkt er sterk op dat ze niet worden aangenomen vanwege hun naam. Een probleem dat speelt in veel gemeenten... Uh, als we de kiesweigers mogen volgen. Daarom, ja. Francisco. Ja, daarom luidt onze stelling sollicitaties. Bij gemeentelijke instanties moeten anoniem plaatsvinden. En ik let natuurlijk op of de mensen wel het beestje bij de naam noemen. We <laughs> beginnen bij Sala van D66, de Den Haag. Ja. Nou, D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve samenleving waar iedereen telt... iedereen zichzelf kan zijn en iedereen gelijke kansen krijgt. Het is natuurlijk treurig dat ik als Fonda Sala... als ik ga solliciteren dat ik minder kans maak... Uh, dan iemand met een Nederlandse achternaam. Wij als D66 staan voor kansengelijkheid. Uh, dus wij moeten hier iets aan doen. Uh, dat is wel duidelijk. In Den Haag draaien we een proef. En uh, dat is succesvol. En, uh, en daar gaan wij mee door. Nou ja, ik ben ik ook benieuwd wat de VVD ervan vindt. Nou, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe succesvol... want we lezen net zo goed in hetzelfde stuk... Dat, uh, dat het nog niet bewezen is dat het succesvol is. Aan de andere kant moet ik zeggen, ik ben er niet zo voor. Ik vind dat we als Nederland, ook als gemeente en ook als bedrijfsleven... kunnen we niet meer zonder de Usturks. en onder, zonder de Kuzoes. Echt niet. We hebben te weinig mensen om ons arbeid te kunnen, uh, te kunnen uh, doen. Dus we moeten wel... Dus het heeft helemaal niets meer Dat te maken met naam. Het heeft te maken met kwaliteit. Kan je, kan je. En die kwaliteit gaat nodig zijn. Ik, eh, toen ik gisteren op straat te flyeren liep... kwam een Marokkaanse jongeman van 28 naar me toe. En werkloos. En die ervaart het aan de lijve... In gemeente Hilversum werken best veel mensen met andere nou, achtergrond. Maar Karin die proef vind ik, vind vind ik, vind het leuk, ik een, vind een goed jou, idee. Wat, ja. je nou, wat je nou probeert te doen. Proeven draaien is altijd heel leuk. Maar we moeten gewoon kijken naar de kwaliteit van de mensen. Op, en dat doe je juist bij anoniem bent, solliciteren. Zorg je gewoon. Anoniem solliciteren betekent dat diegene wel weer aan tafel komt... Dat op dat moment ook wordt aangesproken, ja. aangesproken en wordt beoordeeld. Ik vind Door dat dat niet mag. We zijn allemaal gelijk. Ben ik met je eens vonden, nog steeds. We zijn allemaal gelijk. Maar iedereen zijn naam erop. Kies voor de kwaliteit. Daar moet je in onderscheiden. En zorg niet dat je je minder opgesteld voelt. Ja, jij bent net zo kies voor de kwaliteit. Waarom is deze proever? Omdat er wantrouwen is. Omdat mensen niet aan de bak komen vanwege hun huidskleurtje. Vanwege Beste hun achtergrond. Joey. Ik vind jou een hele aardige jongen. Echt waar. Ik meen het serieus. Je bent een hele aardige jongen. Maar... Pak je nou niet alles. Zeg, zeg nou niet dat het allemaal zo is en dat het drama is. Fred, Jullie maken het alleen zo. maar groter. Er is, er is een proef met anoniem solliciteren. En waarom die is die er? Beweegt. Omdat er uh, wantrouwen is. En het helpt, het werkt. Joey, maar dit zou niet de insteek moeten zijn. We dus zouden iedereen gewoon de gelijke de kans de moeten geven. Zorg op nou eens ja. voor de zekerheid en niet voor het wantrouwen. Zorg dat je mensen de ruimte geeft in het bedrijfsleven... om iedereen uit te nodigen. En dat Juist. kan ook met name. Duidelijk punt, Almelo. Gaan we even nog naar, naar, naar Nico, want jij denkt er ook... Zo over dus. Ik denk er absoluut zo over. Weet je, de nestproef in Den Haag is allemaal prima. Uiteindelijk beoordeelt iemand, een persoon, achter die tafel, ongeacht wie jij bent, of dat je geschikt bent om die baan uh, te gaan Maar bij anoniem solliciteren doe je precies dat. Je ja, kijkt naar de persoon. Maar uiteindelijk ben je niet anoniem. Dus er, dus er, gaat ja? er gaat niks verloren met anoniem solliciteren. Je maakt geen wantrouwen. Je maakt een eerlijk proces. Lijkt me alleen maar goed. Vondel, je maakt er gewoon wat los. Als je in een sollicitatiebrief eerst kijkt naar de ervaringen... en dan pas naar de personalia... Mm -hmm. en als dan de kans groter is dat je wordt uitgenodigd, waarom niet? Ik vind de proef, mag je rustig doen, Vonda, daar ja. ben ik het helemaal met je eens. Maar we moeten dus ophouden om alles massielig te vinden. Iedereen is gelijk, iedereen heeft zijn kans en doe je best ervoor. Dat moet ik met solliciteren doen en anderen ook. Punt. Joie. Die geluiden zijn er nou eenmaal. Er zijn mensen die dit zo ervaren en zo voelen... en daar moeten we iets mee doen. Dit kunnen we niet uh, negeren. Joey? Ja, nog steeds de insteek is, waarom hebben we nu nog steeds anoniem solliciteren? Het zou niet zo moeten zijn. En het feit dat het werkt, bewijst alleen maar dat het probleem nog steeds groot is. En dat het nog niet is opgelost. En dat we daar echt iets mee moeten. En dat we daar als lokale partijen, als lo lokale ja, partijen, ja. Joey jammer. Leuk geprobeerd. Dat gaat jullie doen. Ja, Francisco. Patrick. Karin die zei het helemaal mooi: het is een oplossing waar niemand slechter van wordt. Dus ja. waarom zou je er tegen zijn? Ja. <laughs> nou ja, okay. dat tegen Oké, Dat weet ik niet helemaal duidelijk. Het Lagerhuis. Maar als het zover is, het referendum, uh, de meerderheid zegt nee, wat dan? Dan is het een raadgevend referendum en dan zal, zal iedere fractie dat voor zichzelf moeten bepalen. Het doel van deze wet is zo belangrijk voor mij en voor Nederland dat wetende dat de referendumwet wordt ingetrokken, het voor mij totaal ondenkbaar is dat na afloop de wet zou worden ingetrokken. Ja, na vier keer luisteren had ik ongeveer ja, ja. door wat Buma precies bedoelde... maar ik begin nu ik het weer hoor voor de vijf keer weer te twijfelen. Maar er komt dus een referendum over de wet inlichting en veiligheidsdienst... de sleepwet in de volksmond. Maar Buma legt de uitslag nu al naar zich neer. Gelukkig is onze stelling een stuk duidelijker dan Buma. Ja, wat minder Lubriaans dan Buba, uh, Buma, mag ik zeggen. Wel fijn dat er weer wel landelijke politici aan het woord komen. Maar gelukkig luidt daarom onze stelling... dat hele referendum is gewoon een minachting voor de kiezer. En ik let er natuurlijk op dat niemand zich de wet laat voorschrijven. Dan gaan we eerst naar Karin Tehilversum. Uh, ja, dit is een landelijk thema. Wij zijn een lokale partij. Dus op zich hebben wij over een landelijk referendum geen advies. Dat is nou het mooie van lokale politiek. Referendum zouden we graag hebben over de fusie naar Goorstad die hier speelt. Maar dat mag dan weer niet. Ja, dus maar, die zouden maar Karin, kom we graag Maar nou. Dus het betekent Karin, Kom op nou. oh, heel als wij, als wij het hier hebben over een referendum... en dit is echt een minachting voor de kiezer... waar straks met de uitslag niks wordt gedaan... dan straalt dat ook af op ons als lokale politici. Wij zijn dus. de politiek en ah, het ah, geheel. Op de landelijke politici, ja. maar niet La, op de lokale. La, laat, ik heel, laat ik heel duidelijk zijn, Joey. Ik ben niet gewoon met de Partij van arbeiders, maar het begint aardig op te lijken bij jou. Nou mooi, Maar het is gewoon het is een referendum als er uiteindelijk... Een besluit komt, Dat is meer dan de, de helft die voor is... moet je gewoon zeggen, we gaan het gewoon doen. We voeren het uit. Wat er nou gebeurt, is gewoon een puilhoop. Het is een schande. Het is een schande. De, VVD, de VVD zegt dat het gewoon niet een manager is. Afschaffen referendum op deze manier. Afschraffen referendum op deze manier. En als het over dit referendum gaat, moet ik eerlijk zeggen... ik weet het nog niet. Geen idee. Wat ga ik nou mijn eigen, mijn, mijn eigen ik weggeven of ga ik voor, voor de veiligheid... Is het schijnveiligheid, echte veiligheid? En je weet en nog niet ik ben het helemaal Ik vind dat het niet te manage is. Elk referendum op deze manier is een minachting voor de kiezer. Omdat het raadgevend is en uiteindelijk politie mo zelf mogen weten was Joey, er mee ja, Joey, Dus het is minachting. Jij ja. maakt je kwaad, hè? Ik maak me ontzettend kwaad. Want ik denk dat de mensen die hier ook al staan, bevlogen zijn, dit willen doen. En als we een referendum hebben en we moeten gaan uitleggen op straat waar het over gaat. We hebben geen idee. We hebben helemaal geen idee wat deze wet voor applicaties voor onszelf gaat hebben, waar het ons raakt. En als wij het al niet weten en wij staan nu ja. op straat... en wij verkondigen die boodschap, wat dan? Nou, Vondra, laat heb die... jij nog wel een idee? Nou ja, dat... Deze zestig staat voor een bindend referendum. Altijd al zo geweest en zal het ook altijd zijn. Wat dit referendum betreft, ik als lokale aankomende lokale politici heb alle vertrouwen in onze minister Cashao Longren. En als zij zegt dat zij mijn veiligheid kan garanderen, dan heb ik daar alle vertrouwen in. Waarom nou, komen jij, die jij dit kopstukken? referendum en mijn minachting voor de kiezer? Dat is de stelling. Nou, ik, ik kan praten voor Den Haag en ik weet dat de kern van ons coalitieakkoord in de afgelopen vier jaar is gebaseerd op Haagse kracht, een participatiesamenleving. Waarin we met uh, referenda werken. Maar waarom komen die kopstukken dan niet naar de, de gemeente toe om uit te de leggen. Dat mag toch niet wat, wat die referenda. Dat wil je nou! Dat gaat dat referendum het. komen ze niet uitleggen. Ze komen zich met Hilversum bemoeien. Gaan ze mogen niet eens Ik ben blij dat ik je hoor, elkaar Want ik dacht net toen je begon dat ik mezelf niet uit het beste lokaal maar je bent nog wel degelijk gewoon in het fel. Ja, dat referendum moeten ze uitleggen. Dat moet er zijn. Ik begon al een beetje te schakelen. Ja. Maar ik zei, laten we nou heel duidelijk zijn. Ik vind als er uiteindelijk een uitslag is, je moet het zelf ook een beetje kunnen uitleggen. Is het moeilijk? Ja, het is het was moeilijk. D66 is het begrijpelijk? Kun je het begrijpen? Dus je moet er gewoon keuzes in maken. En ik, ja. vind een ik, referendum, ik hoor dat VVD Katwijk nog niet eens weet wat hij ervan Lief, vindt, dus nee, ik nee, voor mezelf. Maar maar <laughs> ik probeer me toch een beetje eventjes uh, mijn verhaal af te maken. Kan ik me best van jouw gedachtegang vinden? Maar ik vind dat je je nou weer een beetje afsluit van gewoon de landelijke politiek. Wat je net zo hoog in het vaandel laat. Ik vind als je een referendum doet voer je uit, moet je het uit kunnen leggen. En als je het niet uit kunt leggen, moet je het niet doen. Zeker weten. Nee, en als er voorgestemd wordt, of als er tegen gestemd wordt, gewoon... Nou, heel simpel moet je het uitvoeren respecteren. De ja. mensen gaan niet voor de flauwe kulden naartoe. Maar dan nog kunnen we het niet uitleggen. Waar zijn we in godsnaam meer bezig met elkaar? Joie? Zo. Ja, het is, het is voor mij één grote blur, dat referendum. Ik durf echt niet te zeggen, ik ga stemmen. Het is je recht, ga Wat vooral ga stemmen. Dan? Wat ga maar stemmen ik, durf, dan? ik durf echt niet te zeggen voor of tegen, absoluut niet. Omdat die wet gewoon... Ik durf, het is gewoon helemaal... Als, als je de media leest, maar, je, je, het ene je, zet je veiligheid, je privacy, ja, en zo zijn er heel veel jo, mensen op je, straat. Je, je, je bent politicus. Ja, je, zegt, je, je durft, niets durft niet te, te zeggen wat je, je stemt? Ja, well, ik. Ik ja, durf niet te zeggen. Wat stem je nou eigenlijk Ik denk dat dan? de partijen van Aarbeest, zoals al dit land, kop of Net, wat ga jij stemmen dan? Ik ga voorstemmen. Maar okay. Karin, wat ga jij stemmen? Dat zeg ik niet, want dat doet er niet toe. Maar jij bent lokaal. Karin! Hoe dit het is heel simpel. Het doet er niet toe Laat ik persoonlijk stemmen. Ik ben een lokaal. De de en daar Patrick, ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou meemaken. Een politicus die niet weet wat hij gaat stemmen. Ik een ander die het niet wil zeggen. Het laat zien dat het referendum, in ieder geval als het geen succes is... toch wel een bron van vermaak is. Maar ik zou, ja. En ik zou zeggen, ga er mee door. Stem lokaal. In het stem lokaal. Voor je eigen wijk straat. Stem lokaal. In het stem lokaal voor een eigen wijze raad. Dat was duidelijke taal, stem lokaal. Nou, zo is het, ja. Ja, en daarom luidt onze stelling... lokale partijen weten beter wat er speelt dan traditionele partijen. En ik ben benieuwd welke lokale partij zichzelf geen traditie vindt. Nou, ik ga, hier... <lacht> ja. ik ga eerst even beginnen bij een landelijke partij, D66 Vonden. Wat vind jij van de stelling? Ja, ik, ik ben geboren in Scheveningen en woon mijn hele leven al in Den Haag. Uh, ik ben al heel lang betrokken in mijn stad. Dus als er iemand uh, weet wat er in de stad gebeurt, uh, dan ben ik het wel. Uh, ik ben zelf uh, als bewoner betrokken bij de weekendschool... de Transvaal Universiteit. En ik kan heel goed vertalen wat er in wijken zoals Transvaal... en de Schilderswijk gebeurt naar het stadhuis. Dus ik ben van mening dat ook uh, landelijke partijen... goed geworteld zijn in de stad... en dat ze heel goed weten wat er speelt in de stad. Ja, wat vind je van lokale partijen dan? Geef Al je ook een oordeel over? Zeg je ook van Melois die zijn ook goed gewordeld. Fred Almelo horen we nu ja. Ja, nou, onze lokale partijen die weten ook wat er speelt in de, in de stad. Maar als ik ga kijken naar onze lokale partijen... onze, onze twee lijsttrekkers die komen niet uit de stad. Nou stand. kijk, en dat is leuk. Wat Almelo betreft is gewoon dat wij lokaal... en zoals ook de gevestigde orde... veel van die mensen zich goed, en goed uh, inleven in de stad wat er leeft en wat er beweegt. En dat is een keuze die je met elkaar moet maken. Dus ik vind de stelling heel leuk die er gemaakt is. Maar het ligt naar het raadslid zelf, hoe die zich opstelt. Vandaag geldt voor jou. Jij kent Den Haag, in de omgeving. En ik ken Almelo van elk hoekje en elk gaatje. En het is een mooie stad en dat betekent dus dat je daar met elkaar gewoon van moet vechten. Dus lokaal, Jon die je pas als je echt actief raadslid bent... die onderneemt, of dat nou lo lokaal is, of Nico van de VVD. Je hoort echt Fred van de D66. Nou, nou, maar, en, er is nergens zoveel splitsing als in Almelo. Ja. Uh. Ja. Ja. Maar Fred, Nico, is dat zo? Volgens mij ja. Katwijk is het ook een kennis, ja, hè? Ja, ja, Katwijk is ook wel een hoor. Ik ben het ja, wel we, met je eens, Fred. Maar we de, hebben de VVD, de VVD, Katwijk. V, VVD Katwijk. VVD-Katwijk is de grootste lokale partij van Zuid-Holland. Ja, ja, nu, dus, doet nu nog eerst iedereen zich lokaal. Ja, zo is het wel, jongens. De VVD is de grootste lokale partij. Ja, wat nou lokaal? Pla Plaatselijke afdeling heet dat. Ja, ja, oh, nee, nee, nee, hebt hebben lokale netwerken. Wij de VVD. De ja, jongens, bij lokale partijen is ook hoe de wind waait, waait het jasje. Gaat het een beetje die kant op? Een beetje zus, een beetje zo. Nou, jongens. Maar jij zegt, zoals bij lokale partijen, die wapperen een beetje mee met de wind. Maar wat heb jij dan, de Partij van de Arbeid, wij hebben ook de klusjesmannen, de, de prins prinscarnavalen op onze lijst staan. Wij zijn ook geworteld in de samenleving als lokale Partij ja, is... van de Arbeid. Ja. Net als de lokale VVD hier, net als de lokale D66. En ja, prima wij dat je maar, maar, maar, maar, wacht even, jij. Ja, wacht even, ben jij de klusjesman of prins carnaval? Ja, even, ben de klusjes of prins carnaval? Ja, even, ben de prinscarnaval. Ja. Prins ja, ja, ja. uh, Karin, je maakt hier nogal kwaad. Ja, uh, Hart voor Hilversum is de tweede partij van Hilversum. En ja. dat is met name omdat wij heel veel doen aan actieve burgerparticipatie. Ja. Dat is ons kernbegrip. En dat doen we ook door met iedereen in de wijken te praten en daar heel veel tijd aan te besteden. En dat mening. is een duidelijk onderscheid. Maar wat ga je nou stemmen met dat referendum? Ja, <lacht> <lacht> nou, dat doen we dan wel na de uitzending, oh, ja. nietwaar? De grootste lokale partij. Ja, Patrick, ik vraag me eerlijk gezegd af... wanneer Democraten.nu met de landelijke verkiezingen mee gaan doen. Want volgens mij zijn de ambities er wel. <lacht> en ik wil zeggen, ik snap dat, niet dat er zo weinig aandacht is... voor lokale politiek en landelijke media, want het is een stuk leuker. Absoluut, absoluut. absoluut. <laughs> Dank jullie wel. Vonda Sala, D 66 te de Den Haag. Nico van Hoogdalen, VVD, te Katwijk. Karin Wolters, Hart voor Hilversum. Joey van Partij van de Arbeid, te Bergen op Zoom. En Fred Gerritsen, van Democraten nu, uit Almelo. Ik bedank natuurlijk ook Francisco van Jolen. en ik bedank het publiek. Ik wens jullie woensdag een hele fijne stemming toe en terug naar Willemijn. Dankjewel, Patrick. Volgende week weer om half twee de donderdag het Lagerhuis. 2 meter 9 lang, goed met een bal en een net, kortom. Ik praat zo meteen met volleyballer Bas van de Goor, Olympisch goudwinnaar en winnaar van vele andere prijzen op het hoogste niveau. En natuurlijk hebben we het ook over zijn veelbewogen leven buiten de sport. Dat En PO Radio 1. Het is half twee, nu eerst het nos Sophie Sofie Verhoeven. Twee broers uit Hogeveen hebben in hoge beroep levenslang gekregen... voor het plegen van drie roofmoorden. Ze doden een man uit Dwingelo... en wurgden een bejaard echtpaar in hun woning in Exlo. De rechtbank in Assen kwam eerder tot celstraffen van 30 jaar, plus TBS. Het gerechtshof heeft daar nu dus levenslang van gemaakt. De SGP wil dat het kabinet onmiddellijk actie onderneemt... tegen de verkoop van zelfmoordpoeder. De naam van het poeder gaat rond op internet... nadat de coöperatie laatste wil vorig jaar bekendmaakte... een nieuw middel te hebben gevonden voor een humane, zelfgekozen dood. De SGP heeft vragen gesteld naar aanleiding van de dood... vorige maand van een meisje van 19. Zij kocht het middel voor anderhalve euro via internet. Meer dan 3000 mensen zijn gevlucht uit de rebellen Oost-Ghouta... naar een gebied dat in handen is van de Syrische overheid. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... is het de grootste groep die uit het gebied is gevlucht sinds de start van het offensief. En een vrouw van 20 in de VS moet een half jaar de cel in... omdat ze haar vriend per ongeluk doodschoot als YouTube-stunt. Vorig jaar schoot ze op hem, terwijl hij een encyclopedie voor zijn borstkas hield... Het boek moest de kogel opvangen, maar dat, die ging er dwars doorheen. Haar straf is niet zo hoog, omdat de rechter oordeelt dat haar vriend de stunt had bedacht. Radio. Met b -b -b ballen.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 Met je welnemen naar 4 augustus 1996, Atlanta. Dit is zo'n tunnel. Zo uh, totaal niks meer horen. Je bent eigenlijk maar steeds meer aan het focussen op één ding. Ik mag nu geen fout maken. Er um, komt eigenlijk niet te sprake. Het gaat erom, wat moet je doen om één punt te maken? Doof Is goed. Stop, Gide guts is goed. Pas voor de goer, slaat hem in. 15-15. Het ging voor mij vanaf 8-8. Het ging steeds gelijk omhoog. En ik wist dat wij in de goede kant van de score zaten. Maar ik wist niet of het nou 12-13 was, 13-14 of 14-15 of 16, 16 15 En ik wist wel dat we in een moeilijke situatie zaten. Want daarvoor hadden we ook al niet gescoord. Albert heeft niks meer te wisselen, heeft geen termouts meer. Net als team moet het zelf doen. Bas van de Gehoor is goed. Gepakt. Kansen op 16-15. Buiten de lijnen was hij. Dus die bal gaat op de achterlijn bijna uit en ik kan denken van pak hem al. Want als die eerste om dat gaan valt in, dan kan ik beter meteen op. Want dan heb ik vijf, tien minuten achter me aan. Nog een keer, Ronswerver mag het doen. En die gaat buiten de lijnen, wordt tegen papi aangeslagen. En het is 16-15. Messpoint van Italië weggewerkt. Nu messpoint voor van Nederland. De spelers kijken elkaar aan. En dan een hele moeilijke baas van de Italianen. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar nee, Nederland kan het, het. Nu kan het komen? Nu gaat de bal naar ons En maakt hij dan Olympisch goud. Nee, nog niet. Jaarden wordt toffeling. Komt onder die bal. Nee, dat kan ik nooit meer doen. Ja! Het is groot. ongelooflijk! Thia, die slaat er wel uit en iedereen een oh Ja, en dit is prachtig, dit is werkelijk waar, prachtig! Ole van der Muilen is hij rent door het veld heen en nee, ik zie daar Bas van der Goor, heel uh, veel spelers op de van Peter Blanchet daar liggen. En oh, wat is dit ongelooflijk prachtig! Oh, er is hij weer een krooprins! Ja, het is er weer gelukt, ja, hij hoor. Staat de krooprins! <laughs> de krooprins op ja. de Wat ja, is, is, is dit mooi, wat is dit absoluut prachtig! En daar zit ze uh, bescheiden te glimmen naast mij, Bas van der ja. Voor. Staat dit wel in de top drie van de mooiste momenten uit je leven? Goud in Atlanta? Ja, zeker weten. Ja, welke, ja. welke plek? Uh, nou ja, op mijn sportieve uh, lijstje natuurlijk op één. Uh, maar ja, ik, ik heb ook kinderen. Dus uh, alles in perspectief. Uh, en ik heb vier, vier, hè? Vier, dus vier, die past je niet die, in. Die, nou, die rekening dan als één, zeg maar. Ja, ja. Uh, en, uh, en deze dan op twee. Ja. ja, deze op twee. Goed, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over, over jouw, jouw leven. Over je successen, over jouw fysieke tegenslagen. En over leven is na de topsport. Maar we beginnen zoals iedere donderdag bij dat mooie gouden molentje daar. Ja. Die zit vol vragen, dat bingo molentje. Bij elkaar gezocht door psychologen. Die psychologen die zeggen dat uh, je elkaar daardoor heel snel leert kennen als je die vragen beantwoordt. En ook deels samengesteld door de sporters die hier voor jou aan tafel zaten. Die mogen ook elke keer een vraag erin doen. Mag jij straks ook doen. Um, nou, Bas, ga draaien. Dan leren we elkaar snel kennen. Ja, ik heb uh, nummertje 61. 61. 61. Ja, het is twee minuten voor een wedstrijd. Waar denk je aan? Um, de, de poging is altijd om aan het gameplan uh, te denken. Dus we worden voor elke wedstrijd gebriefd van uh, hoe sta je in het veld tegen wie... en wat doet hij in welke situatie. En nou ja, ik was middenblokkeren, dat betekent dat wij eigenlijk in het midden... van of in het, als wij dat net staan, verantwoordelijk zijn voor... Het gameplan. En wat gaan we met de blokkering en de verdediging doen. Mm -hmm. Dus dat probeer je in. Maar dat, dat wil nog wel eens wegslippen. Uh, en dan ga je over tot uh, uh, ja, de actualiteit van de wedstrijd. Wat gebeurt er nou echt? En hoe denk ik daarop te, in te kunnen spelen? Maar vlak voor de wedstrijd, dan ben je eigenlijk een beetje bezig met uh, proberen de zenuw onder controle te houden. En soms heb je heel veel vertrouwen dat het goed gaat uh, komen. En dan ben je aan het visualiseren van. Maar hoe ga ik zo meteen de tegenstander op de strafbank leggen? Dus dat zijn een beetje de gedachten die er wel eens langskomen. Best veel gedachten. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Nog eentje. En we draaien aan het molentje. Even kijken. Uh, dit is nummer 73. 73. Mm -hmm. Kun je als topsporter een goede verliezer zijn? Ja, uh, ja? ja denk ik wel. Uh, natuurlijk wil je heel graag winnen. Uh, en wat je vaak ziet, volgens mij is eh, dat mensen ontzettend balen en misschien van een verlies... en eh, misschien wat minder zelfkritisch zijn... of ze bepaalde dingen beter hadden kunnen doen om het verlies te voorkomen. Mm -hmm. eh, en daar baal ik dan weer een beetje van. Zeg maar als buitenstaander, van, nou, dan kun je wel lopen balen dat je verloren hebt... maar je hebt A, B en C niet goed gedaan. Ga eerst even bij jezelf terug om te kijken of je dat goed kunt doen. Als je A tot en met Z goed hebt gedaan ja. en je verlies dan... geef elkaar een hand en zeg je van, je was beter. En dat ja. is wel prima. Oké, okay. nog eentje. Het gouden manier 50. Hoe <laughs> dat is een, moet ik hoe, hoe oud zou je willen worden? Uh, nou, als ik uh, zeg maar vandaag op de helft zou zitten, dan zou ik tevreden zijn. Oh, en ik ben uh, 46. Ja, nou, dat, dan word je best wel oud. Ja, ja, ja. maar onsterfelijk, dat lijkt je niks. Uh, nou ja, ik zou wel onsterfelijk willen zijn, maar dan zou ik wel willen blijven hangen in mijn twenties. En niet in mijn nineties, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus, en, en niet eens in de tijd waar je nu leeft. Nou, kijk, nou, uh, als je als je zeg maar gezond oud wordt en je wordt 80 of 90 en dan word je 130 ik noem maar wat mm. eh, dan heb je wel een bepaalde manier van kunnen voorbewegen en leven Een kwaliteit van leven die misschien dan had je liever de kwaliteit van leven gehad als je 20 zou zijn ja. of 30 dus, ja, eh, ja. nog eentje dan oké okay, laatste ja dit is nummertje 17 wat is je meest verschrikkelijke herinnering Uh, dat ik me super... Oncomfortabel voelde. Ik heb een keer. Mijn allereerste presentatie die ik moest geven, ging finaal de mist in. Ja. Ja, ik kon wel wegzakken in de grond. Ik kwam er niet uit. Een ademhaling, alles ging helemaal fout. Het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik die tweede heb gedaan, na een paar keer wat tips van, van wat mensen gehad hebben. Maar spreken in het openbaar, dat vond ik heel erg lastig. Ondertussen gaven we dat best oké okay af, maar in het begin helemaal niet. En uh, Die eerste keer dat ik stond te hakkelen en te stuntelen voor een grote groep mensen, dat was verschrikkelijk. Ja. <laughs> Dit heeft wel diepe indruk gemaakt. Dat jullie, ja. Anders zou je niet zo maar opkomen. Nee, nee Goed. En zo praten met z'n tweeën in een hokje voor een microfoon. Geen Dat is geen Erg leuk. Goed. Erg leuk. Ja. Laten we praten over jouw carrière. Ik ja. zag laatst een documentaire over de Spelen van, zijn, van hm. 96. De Lange Mannen van Atlanta. Ja. En daarin zie je dat jullie nou niet bepaald een hele hechte vriendengroep waren. Hè? Dat nee. viel me wel op. Ja. Nou ja, ik, ik, daar kun je, wat, wat kun je erover zeggen? Op het moment dat je in het veld uh, bent en je rekent elkaar af op dingen die niet goed gaan, dat, dat gaat meestal onder hoge druk. En uh, uh, heeft met winst en vlies te maken. En er is media bij. En je leest commentaren terug in de media. Mm -hmm. Van anderen die dat. Uh, um, en um, aan de ene kant kun je zeggen, dat voelt niet fijn. Uh, aan de andere kant is het in de topsport wel zo dat er eigenlijk maar één regel is: uh, alles moet zo goed mogelijk. En als iemand dat niet doet, uh, dan moet je daar feedback op krijgen. Ja. Als je in een vriendenclub bent, dan wil die feedback misschien niet zo heel erg eerlijk zijn, omdat mensen je willen sparen. Ja, maar het ging, het ging niet alleen om feedback: er werd ook eentje, een Limburger, die werd gewoon een beetje gepest. Ja, nou ja, wij waren eerlijk gezegd, kijk, je hebt natuurlijk altijd een hiërarchie in het team. Ja. En, en, maar wij waren wel verrast toen die documentaire kwam, dat het zo bij hem speelde. Okay. Ik heb daar zelf, we hebben ook samen op de kamer gelegen, ja. nooit echt een soort van feedback van hem rechtstreeks, van mij opgekregen. Nee. Dus dat, natuurlijk heb je altijd een, een soort van hiërarchie in het team. Maar dat het zo speelde, dat was voor ons ook een, een, een verrassing. Maar ik dacht eigenlijk altijd dat je als je goed wil worden, echt super goed als team, mm -hmm. dan moet je elkaar aardig vinden. Dan moet je elkaar. Gunnen, maar jij zegt eigenlijk tegenovergestelde. Uh, je, je moet nou ja, of in ieder geval je moet ook, ook hard kunnen zijn, uh, ja, ja, nou, elkaar ook kunnen afmaken. Ja, ja, ja, nou ja, kijk afmaken. Uh, uh. Je bent met z'n zessen op een hele kleine ruimte... en alles moet volgens bepaalde afspraken gaan. Als er één iemand verzaakt... dan, dan valt het hele kaarthuis in elkaar. Mm. En Dus je kunt niet allemaal zomaar even je gang gaan... en dan hopen dat het goed gaat. Mm. Als, je, als je zo het veld in gaat, dan wordt het niks. En op het moment dat dan vijf mensen hun best doen en alles volgen het gameplan volgen al de uitvoering goed doen en één iemand niet en, en wie dat dan ook is uh, ja dan komt daar feedback op en dan kun je je voorstellen dat degene die boven in de hiërarchie uh, staat wat minder directe feedback krijgt dan degene die laatste in de hiërarchie staat ja. en dat is dan zeg maar ja zo werkt het in teamsporten ja. je zegt het keurig, hè? ja ja goed <hums> ja. laten wij um, luisteren jij kwam een paar jaar geleden um, je kwam een paar jaar voor die gouden plak kwam jij in het Nederlandse team We we hebben even iemand gebeld die wat visie geeft over jouw plek in het team... en over hoe goed jij was. Hey Bas, met jouw komst in het Nationaal Team... konden we ons aanvalspel naar een andere dimensie tillen. Ik ben je natuurlijk onwijs dankbaar. We hebben heel veel plezier ook met elkaar beleefd. Eh, zowel op trainen als binnen de lijnen om dit allemaal te bewerkstelligen. En tot op de dag van vandaag je natuurlijk ook dankbaar... dat je mijn meest lastige sedup die ik ooit in mijn carrière heb moeten geven matchpoint tegen in een Olympische finale in Atlanta... dat je die zonder eh, ook maar enige twijfel er even stevig intimmerde, zodat we weer gelijk kwamen en dat we daarna twee punten op rij konden maken... wat uiteindelijk leidde tot de Olympische titel. Ja, er voerde destijds in Atlanta, Peter Blanchet. En uh, had, je, had jij door dat je meteen een hele belangrijke speler zou worden... in het Nederlands team toen je erbij kwam? Um, nee, dat had ik niet door uh, in het begin... Uh, maar op een gegeven moment... Uh, ja, ik ben in 1993 erbij gekomen. Vier jaar voordat we naar Atlanta gingen. En in het begin, dan, dat is het begin van de nieuwe Olympische cyclus. Dus dan krijgen alle talenten krijgen wat, wat meer kansen. Maar uiteindelijk bleef ik toch wel heel snel in het team hangen. En, en dan word je vanzelf belangrijk. Uh, en nou, ik heb ontzettend veel plezier gehad... en geluk gehad dat Peter de spelvuller was. Peter vond het heel erg leuk... om zeg maar, op, op, heel veel de middenmensen in de aanval te betrekken. Dat was precies waar ik heel goed in was. En, dus we hebben uh, heel veel plezier beleefd uh, samen. En Peter... Mm. Die, ja, die werkt eigenlijk ook in de wedstrijden uh, gedurende het seizoen toe naar nou, wie mag dan de beslissende bal erin slaan. Dus uh, dan mocht uh, speler A mocht een paar keer de moeilijke ballen erin slaan, dan ja. lukte dat. Dan dan steek je altijd in de hiërarchie. En ik kreeg die kans ook af en toe. Nou, als het dan goed gaat, dan word je beloond... dat je de laatste bal op het belangrijkste moment er ook in mag slaan. Dat was ook strategie. Oh. Um, en, um, maar ik moet zeggen, het speelplezier met Peter... is uh, enorm groot geweest. Nou Dat bleek, hm. en uiteindelijk werd het goud. in. Nou, zoals je zegt, dat is een absoluut hoogtepunt... in je sportieve carrière. Dan ben je topsporter, ben je waanzinnig gezond, neem ik aan. Je let op wat je eet, je, nou, uiteraard beweeg je in een ongeluk. Hm. Um, dan krijg je... Hartstikke veel ziektes. Je hebt een TIA gehad. Je hebt hepatitis A gehad. En toen op een dag hoorde je dat je diabetes had. Ja. Uh, ook nog type 1, hè? Dat ja. is de ernstige ja. soort. Wat dacht je toen? Ja, nee. Um, de eerste vraag is, kan ik er iets aan doen... En, uh, en in bijna alle, of ja, eigenlijk in alle, ja, die Tia had ik misschien, dat heeft misschien iets met mijn volleybalcarrière te maken, maar mm. de rest is onrechtvaardige pech. En, uh, en dat betekent dat uh, in principe zou je dan heel snel naast je, je neer kunnen zetten en kunnen gaan overstappen, overstappen naar de volgende stap. Wat moet ik eraan doen? Mm. Nou, en dat heb ik best wel snel gedaan. Um, soms... Maar dacht je, dacht je eigenlijk meteen, jeetje, diabetes 1, dat is het einde van mijn carrière? Ja. Ja, dat heb, ik, nou, dat heb ik bij hepatitis niet gedacht. Dat heb ik bij die TIA eigenlijk ook niet gedacht. Maar bij diabetes wist ik het niet. Ik heb geen enkel um, familielid met diabetes. Ik, had, ik, ik dacht, diabetes komt alleen bij oudere mensen voor. Ik had geen verstand van of het nou type 1 of type 2 was. Want je moet spuiten, hè, voortdurend. Ja. Ja, ja, ja, dus een paar keer per dag, keer per dag spuiten. Je ja. insuline uh, inbrengen en uh, ook je bloedsuikers managen. Maar gelukkig kreeg ik op de dag van mijn diagnose... s'avonds te horen dat uh, de Britse roeier... Sir Steve Redgrave, uh, ook diabetes type 1 heeft. En uh, hij heeft vier keer goud gewonnen en, uh, op de Olympische Spelen. Aha. En uh, toen kreeg hij de diagnose type 1. En, um, en toen heeft hij voor de vijfde keer in Sydney ook goud gewonnen. Dus hij heeft niet vier, maar vijf keer goud gewonnen. De laatste keer met type 1. En dat was eigenlijk uh, het bericht wat de redactie van het sportjournaal uh, had opgedoken en uh, mij liet zien in het item van mezelf. Dus ja, ja. Je, je collega's, die hebben me eigenlijk meteen op het goede <laughs> spoor gezet. Ja. En dat maakte voor mij eigenlijk heel ja, duidelijk wat het antwoord op de vraag is. Wat kan ik allemaal nog? Ja, ja alles. Als, alles je de, dus. als je in een van de zwaarste sporten ter wereld nog Olympisch goud kunt winnen... Vijf dan, keer goud. Dan moet ik ook nog wel een keer uh, tegen een ballen kunnen slaan. Ja, maar één keer goud. <laughs> ja, ja, dus uh, nee, hij is een held voor mij. Hij ja, is ja. een held. Ja. En toen, anderhalf jaar geleden... Ja, we, mm -hmm. we werken even het rijtje af van mm -hmm. extreme pech in je leven. Ja. Toen kreeg je te horen lymfeklierkanker... Ja. Um, nou, dan denk ik wel dat je denkt. Oei, dat, is, dat dit zou dan, dat wel heel het einde erg kunnen zijn. Ergens ja. kunnen zijn. Dus dat is ook de eerste reactie die dan, de eerste associatie die je maakt, de dood. Dan komt het wel heel, heel dichtbij. Mm -hmm. Dus dat was, dan valt even alles weg. Alle uh, clichés die je dan hoort, die zijn allemaal waar. Um, maar het is uh, uh, eerst even afwachten wat de finale diagnose is. En dat je ook een beetje feedback krijgt van, ja, wat houdt dat in? Is het kansloos of, ja. of, heb je nog, uh, of, of is er iets tegen te doen? Maar dat was anderhalf jaar geleden. Je hebt vier jonge kinderen. Ja. En die waren toen, denk ik, nou vijf, ja, zeven, zoiets. zoiets. Ja. En, nou ja, en dan nog steeds twee jaar ertussen. Ja. Betrek je dan gelijk je kinderen bij die ziekte? Nou ja... Um... Toen ik de, op, op, op een vrijdag het nieuws hoorde... toen was het uh, meteen de gedachte... Nou, dan ga ik het de morgen meteen vertellen. En toen, maar op het moment dat ik hoorde dat het fout zat... wist ik nog niet precies wat de finale diagnose was. Dus ook niet wat het behandelplan was. En mijn artsen raadde echt wel aan... Van, als je het je kinderen vertelt... vertel dan A, ah, het is fout... En B, dit is het plan waardoor we het beter gaan maken. En dit is ongeveer de kans dat het gaat lukken. Mm. En, uh, want op het moment dat je alleen zegt: we hebben slecht nieuws. en als ze dan vragen: en wat ga je doen? Ja, dat weet ik niet. dan laat je eigenlijk je kinderen in het, in het luchtledige. En dat is ook niet het. Uh, dus we hebben nog een, een week gewacht. Tot we de finale diagnose en een behandelplan hadden. En toen hebben ze pas verteld. Dus je kunt je voorstellen als je dan s'ochtends aan tafel komt... en je kijkt elkaar met ze tweeën aan... en er zitten vier lachende kinderen om je heen... dat je denkt van, mmm, dit is een hele lastige. En het uiteindelijk vertellen... Eh, ja, dat was natuurlijk super, super lastig. Want zoals het nu gegaan is... en ook hoe ik gedurende de kuren... Eh, wel eh, optimistisch was... Eh, dat was natuurlijk in het begin niet. Ik nee. zat toen nog in die eerste maand waarin alles zwart was. En vertel je ze dan ook... ja, jongens, papa is ziek, ja. papa wordt kaal... Ja. Dit, dit, ik ga heel erg veranderen... Ja. Ja, dus we gaan papa eerst zieker maken om hem beter te maken. Dat was het verhaal. Eh, we hebben het woord eh, eh, kanker eigenlijk wel even vermeden... maar ernstig ziek. Eh, maar ja, zo werd Dan We hadden een klein berichtje op, op, op internet gezet. Dat gaat meteen eh, alle kanten op. Dus de volgende ochtend op school... werden ze gewoon... Eh, daar kregen ze de vraag gesteld... Eh, heeft je vader kanker? Eh, dus, dat, dus dat moet je even zeg maar, goed eh, mm. begeleiden. Eh, maar uiteindelijk... Eh, ja, wat, wat ik heel belangrijk vond... en daar heb ik zelf niet heel veel moeten... Voor doen, was dat je dat jij bent eigenlijk degene die moet zorgen voor de positieve vibe in, hu, in huis, en als dat goed gaat, dan komt het, uh, dan, is het dan is het thuis ja. in ieder geval heel fijn. Ja. We zijn nu anderhalf jaar verder. Hm. Heb jij, heb jij je, je, je topsportmentaliteit van vechten voor dingen? Heb je dat ook gebruikt bij ja. de kanker? Heb je gevochten tegen de kanker? Nee, ik, ik weet niet hoe het zou moeten. Uh, hoe, uh, hoe ik dat zou moeten aanpakken. Uh, de enige topsportgedachte die ik had, is uh, uh, normaal gesproken, bij, bij, bij topsport gaat het erom dat je een heel goed doel hebt en dat je daar een heel mooi plan voor maakt om het doel te be bereiken. Ja. En uh, ik heb daar nu geen invloed op gehad. Dus mijn doel was, ik heb geen doel. Ik laat gewoon alles gaan zoals het gaat. Mm -hmm. uh, voor mijn gevoel lag 99,9% van het slagen van mijn behandeling af van mijn arts. Ik heb hem ook op de hart gedrukt. Uh, ik, wil, ik vind je een heel een hele leuke kerel, maar ik wil graag dat er een paar mensen meekijken, dat die allemaal hetzelfde denken en dat er een ja. goede diagnose komt en een goed behandelplan. En dan leef ik maar jullie over en dan zie ja. ik over een paar maanden wel hoe het te voorstaan. staat. waarom zeg je vecht ik zou niet weten hoe dat moet. Nou, zou jij het wel weten? Wat, hoe moet ik vechten dan? Ja, ik, ik, ik heb gelukkig nee. even afgelopen nacht een nee. ernstige ziekte gehad. Nee, nou, of, ik bedoel eigenlijk het. dat dat dat dat dat bestaat helemaal niet echt nou, vechten tegen ziekte. Nou ja, kijk, je kunt wel boos zijn en kwaad en het niet eens zijn met het feit dat het jou overkomt. En daar kun je wel, zeg maar, heel veel energie mee. Maar ja, ik weet niet, volgens mij helpt dat niet. En zo zit ik ook niet in elkaar. En je hoort van die mensen die zeggen. Ik heb kanker overwonnen. En doordat ik zo positief ben geweest, Ja, dat vind ik mooi. En dat is ook goed dat je dat misschien denkt. Maar dat zou betekenen dat iedereen die het niet had, dat niet gedaan heeft. Dus dat, dat, dat vind ik een beetje dubbel. Dus uh, ik heb het uh, zo uh, ingestoken. Uh, ik verwacht niks. Uh, ik, ik hoop dat de medische wetenschap zijn werk doet. Ja. En dan hoop ik over een paar maanden weer uh, vrolijk te zijn. Nou, dat ben je. Je zit hier naast me. Ja. Het gaat goed met je. Ja, ja. zeker weten. Ja. En we gaan een plaat draaien. Dat is een, uh, een vrolijke plaat. Wat <laughs> ja. heb je uitgezocht? Ja, dat is een uh, plaat uh, in die wij uh, als eerste uh, hebben gedraaid op 5 augustus 1996. In het uh, Olympisch dorp, in het huis waar we woonden, werden we wakker met de gouden medaille om ons nek. En het uh, eerste nummer was van een Italiaanse zanger, Giovanotti. En het heette Lombelico del Mondo. En dat betekent de navel van de wereld, het centrum van de wereld. Daar voelden wij ons in, in een taal. Je had het de... natuurlijk gewonnen van de Italianen. En dat we hadden gewonnen van de Italianen. Dus ja. in het Italiaans werd voor ons gezongen, we zitten in het centrum van de wereld. Het centrum van de wereld. L'Ombelico del Mondo van Giovanotti. Op bezoek hier van naast mij oud-volleyballer Bas van der Goor. Bas, um, we vragen altijd aan elke sporter... neem iets mee, ja. uh, een attribuut, iets wat belangrijk is voor jou. Ik zie daar twee dingen naast je staan. Ik kan niet zien wat dat is, maar je hebt twee dingen meegenomen. Ja, ik heb uh, een, een aantal gouden medailles meegenomen. Een die aantal. van, Ja, <laughs> die van mezelf. Uh, dus die heb ik, uh, die heb ik hier... Uh, eens even kijken. Dat is deze. Oh, wauw. Dit is heel mooi, helemaal mooi ingelijst. Ja, dit is mooi ingelijst. Helemaal een gouden lijst. En, en ik heb nog een lijstje. En dat ja. is een lijst van de foto uh, die ik heb gemaakt... toen ik Steve Redgrave, Sir Steve Redgrave, heb ontmoet. Ah, kijk. De uh, man door wie jij dacht dat ja. diabetes... Ha, ja, ja. Ik, ik win gewoon goud. Ja, ja dus uh, ja. voor mij een enorme inspiratie. Bij elk verhaal wat ik houd, uh, komt hij terug. Uh, en um, zeer inspirerende persoon. Uh, en het mooiste, is zijn... Zijn tekst is eigenlijk dat het, op het moment dat hij de diagnose kreeg diabetes, had hij besloten dat diabetes maar met hem moest leven in plaats van hij met zijn diabetes. <laughs> ja. En eh, dus hij heeft er ja, laten zien eh, in, in één actie, namelijk Olympisch goud winnen, wat je allemaal nog kunt. En dat oh. is heel veel waard voor iemand die diabetes heeft. En moet je dan bij, bij een wedstrijd spuit je dan vlak daarvoor en meteen daarna? Is dat... eh, nou, als je sport, dan heb je wat minder insuline nodig. Dus je kunt eigenlijk zonder eh, insuline te spuiten voor een wedstrijd, gewoon die wedstrijd uit te spelen mm -hmm. um, en het, ja eigenlijk komt het erop neer als je diabetes type 1 hebt, dat je zoals een thermostaat in een kamer de temperatuur vlak houdt, die, die heb je niet meer. Je moet gewoon met een kachel en een raampje openzetten de temperatuur strak houden. En dat betekent dat je soms wat insuline moet spuiten om de bloedsuiker naar beneden te krijgen. En mm. soms wat suiker moet eten om de insuline weer omhoog te brengen. En nou, dat is een proces en dat is best wel ingewikkeld om dat nu even in één minuut uit te leggen. Je weet er veel van, want je hebt een eigen foundation. Hè? Dat ja. is ook het werk wat je nu doet. En ja. daarin probeer je jonge mensen nou, eigenlijk iedereen te stimuleren om te sporten met ja. diabetes. Vandaar dat je daar ook een heel verhaal over kan vertellen. Ja. Um, wat ik nog even afvroeg, hm? mag ik nog even de, ja. de gouden medaille? Ja. Want hij is zo... Je hoort natuurlijk wel eens van die verhalen van mensen die hebben een medaille. Jouw god, die ligt ergens in een doosje ja. op zolder. Ja. Maar jij hebt hem fantastisch ingelijst. Ja. En met hem echt een mooie... Ja. ja, glas ervoor. Ja. Dit hangt natuurlijk om, ergens op een prominente plek, denk ik, bij jou Ja, thuis. deze hangt bij mij aan de schouw. Ja. En dus um, ja, ik heb, ik heb inderdaad ook een jaar of vijf of zo in, uh, in de kluis gehad. En ja. toen uh, had ik mijn broer, heeft hem ook gewonnen. Die zat ook in het Olympische team. Ja. Dus ik had bedacht om hem, uh, zeg maar, uh, zijn gouden partij in te lijsten. En dat vond ik eigenlijk zo goed gelukt, dat ik hem voor mezelf ook had in <laughs> En hem aan de schouw opgehangen, ja. En waar hangt hij bij je broer? Uh, in de woonkamer. In ja. de woonkamer, ja. ja. En is het dan, als je dan langs de schouw loopt en dan komen voor het eerst mensen bij jou thuis we blijven natuurlijk even staan. Ja, ja. En dan komt het gesprek ja, daarop. Ja, soms. Ja, ja. ja Vertel je dan altijd nog met, met veel plezier over de tijd? Ja, ik bedoel, uh, de, hier raak je nooit over uitgepraat. En iedereen heeft. Het leuke is niet zozeer om te vertellen wat we daar gedaan hebben, maar meer om zeg maar, te peilen wat, de, wat het met de mensen heeft gedaan. Dus ja. wat, waar heb je het gezien? En de verhalen komen eigenlijk vanzelf los. Dus dat ja. is eigenlijk wat leukste. Nou, ja, dat is het grappige, want dat zat ik me dus voor de uitzending te bedenken. Want ja. Ik heb het gezien, de wedstrijd, maar ja. ik, weet, ik, ik weet alleen maar dat ik heel blij ben. Ik weet niet ja. meer waar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is, er zijn niet zo heel veel momenten die je blijven hangen dat je nog precies weet waar je was. Nou, ik krijg regelmatig te horen dat mensen tegen mij vertellen dat ze nog weten waar ze waren en dat we het helemaal tot op de nuit nog kunnen beschrijven. <laughs> ja. Dat is voor het een sport op min of meer de grootste eer die je te buur kunt vallen. Als, ja. als dat bij sommige mensen gebeurt. Het spijt me dat ik je niet meer eer kan betonen <laughs> dan je, Dan, je, je dan hebt, ja, je hebt, ik heb het, het gezien. Mee, ja, precies. Nou, dat is wel heel goed. Ja. <laughs> ik heb het meegekregen. Ja. Um, inmiddels heb je dus die, die foundation die ze ja. daar, daarvoor inzet... voor mm. mensen met een beter leven, met mm. diabetes. Uh, wat mis je het meest van je sportcarrière? Want ja, je hebt natuurlijk een heel ander leven nu. Um, wat ik maar, het meest... Mag ik hem neerleggen Ja, ja, Bas, ja, ja zeker, Wil zeker, je hem alsjeblieft ja, zelf ja, ik overnemen? Heb, ja, ja, heel goed. Heel goed. Nou, wat, ik, wat, ik, wat ik mis is um, uh, het gevoel in de wedstrijd... Um, dat je kunt doen wat je wilt. Dat je, dat je een bepaald idee hebt, een bepaald beeld in je hoofd... van hoe je een wedstrijd gaat winnen. En dat je dat ook kunt uitvoeren. Ik had het idee, want ik vind het leuk dat Peter Blanchet... net uh, even in de uitzendingen was uh, ja. met een opgesproken, uh, ingesproken berichtje. Um, uh, maar met hem kon je echt alles uithalen. Uh, hij kon, hij kon alle ballen die ik wilde hebben, kon hij uit alle hoeken en standen geven. En dat gaf zo'n enorme kick dat je iets kunt doen wat de tegenstander niet verwacht. Ja. En dat gevoel, dat is heel erg mooi. Ja. Bedoel je dus eigenlijk iets, iets, plannen en dan komt het ook uit. Ja. Dus, ja. Ja. Je, ja le je leven zo vormgeven dat, dat, he, die, die bepaalde tijdspannen zo vormgeven dat het dan ook gaat zoals je had gepland. Dat is heel mooi, ja. ja. En heb je dat niet iets nu thuis als je... Nou ja, weet ik veel. Misschien ja. heb je een hobby. Teken je ja. of zo. Of leg je puzzels. Ja. Nee, nee, nee, Waar nee. je dat ook kwijt kan. Dat uh, Nou ja, kijk, We proberen natuurlijk een iets, iets lastigere situatie. Uh, bij de stichting ook. Hè. Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat uh, invullen. En daar ja. met, ben je ook met een team mee bezig. Dus ja. daar kan ik wel een klein beetje in kwijt. Ja. Ik vraag altijd aan elke sporter... Um, doe één vraag in het bingo-molentje voor ja. de volgende sporter. Ja. Uh, wat wil jij graag weten? Wat is dat bij jou, Bas van der Goor? Nou, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, als de sporter die hier zit mijn uh, balletje eruit uh, trekt... dan zou ik willen weten welke sport hij dan gedaan zou hebben... als hij niet de sport deed waarom hij hier zit. Dus uh, ik zou het misschien heel erg leuk vinden om een hele goede tennisser te zijn... of een hele goede basketballer. Wat is jouw sport? Je hebt wel het hoofd van een tennisser, vind ik. Oké. Okay. <laughs> Het is geen belediging, hoor. Je bent een beetje... Heel beschaafd. Heel goed, heel goed. Leuk dat je er was. Bas van de Goor. Over zijn leven, over zijn successen... en over de donkere zijdes, kanten van zijn leven. Dankjewel, Leuk dat je er was. Zometeen Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1. Hillary Clinton weet het zeker. We know that Russian intelligence services... hacked into the DNC. Het waren de Russen... via e-mails hebben gehackt... en aan WikiLeaks gaven. If there's any evidence... that there's any real beef and substance... to this NSA's got it. De NSA en andere inlichtingendiensten... wezen ook naar Moskou. Maar... I saw no evidence of anything in that report. Out medewerkers van de NSE geloven dat niet. Ze deden zelf onderzoek. We've got data, character counts, timestamps, and things to look at. Which we did. Waren het wel de hekkende Russen? You can never trust spies, to tell you the truth. Argos, zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij zijn nieuw, new ten.